In Sao Paulo, de grootste stad van Zuid-Amerika, zijn in twee weken tijd zeker 140 mensen vermoord. Het aantal moorden in de Braziliaanse stad begon scherp te stijgen in september. Onder de slachtoffers zijn ook veel politieagenten. Leden van drugsbendes nemen met de moorden wraak op de politie die een offensief is begonnen tegen drugshandel. Bendeleiders zouden vanuit de cel opdracht geven voor de moorden in Sao Paulo.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 In Los Angeles is een van de beroemdste jurkjes uit de filmgeschiedenis voor bijna een half miljoen dollar geveild. Het jurkje werd in 1939 gedragen door Judy Garland in de film De Tovenaar van Oz. Vanuit de hele wereld werd er geboden. Een onbekende bieder telde er 480.000 dollar voor neer. Vandaag, de 11e van de 11e, begint in het zuiden van het land het carnavalsseizoen. En het is ook Sint Maarten, de dag waarop kinderen met lampions door de straten lopen en aanbellen voor snoep. In Maastricht wordt het carnaval geopend met een muziekfestival op het Vrijdhof. Ook op veel andere plaatsen in Limburg en Brabant zijn er feesten. Het weer, het is vannacht op de meeste plaatsen droog, maar aan de kust kan het regenen, het is zo'n 6 graden. Overdag blijft het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden en dan wordt het 10 graden. Tot zover het NOS journaal. Dan de verkeersinformatie op de A76 geleend richting Heerlen is de oprit bij Nut dicht. Dit was de verkeersinformatie. Goedemorgen. Dit is het extra journaal van Rutger Plink. Afgelopen week ging ik met mijn huisgenoten houtkappen voor de winter die eraan komt. We willen er namelijk heel warmjes bij zitten. We hadden dus lekker onze shirts aangetrokken en gingen lekker hakken in het bos. Er was een boom waar we zo'n uur mee bezig waren. En toen het er eindelijk naar uitzag dat de boom om zou vallen... viel hij tegen een andere boom, waardoor hij niet omviel. Lekker dan, al was nog geen hout. Dit was het extra journaal van Rutger Plink. Klaar voor de start? Af. Dit is Radio 1. VNN. start. 4 minuten over 5 en ik werd dus wakker om een uurtje of 3 vannacht en toen dacht ik dat ik wat hoorde ken je dat? dat je dus lekker aan het slapen was en je wordt wakker en je wordt al een beetje wakker door jouw droom of, of misschien omdat je gewoon toch al niet zo lekker lag te slapen of misschien uh, lag er wel iemand naast je die je wakker heeft geduwd of weet ik veel wat maar ik werd dus wakker en toen dacht ik echt, ik, ik, ik zweerde gewoon dat ik wat hoorde. Dus toen, uh, nou toen, nou ik weet niet of ik sprong, maar ik ging in ieder geval, als een, als een razende roeland ging ik uit bed. En uh, uh, toen, toen, toen ben ik de, de, de, hoe heet hoe iets, de overloop opgelopen boven. En mijn vrouw zei nog, wat is er, wat is er? Ja nee nee, ik hoor iets, ik hoor iets. Dus ik luister en ik ben ook nog een klein beetje naar beneden heen gelopen. De laatste dacht ik, ja, waarschijnlijk was dit gewoon in mijn droom en ik kan ook helemaal niks horen en zo. Maar vanaf een uurtje of drie heb ik niet meer echt lekker geslapen. En ja, dat was nog een een uurtje, dus dat viel wel mee. En toen dacht ik nog, toen ik weer ging, in, ging slapen in bed, ging liggen, toen dacht ik nog van, oh ja, dit was eigenlijk het moment geweest dat ik een wapen had moeten pakken. En ik heb een wapen. Um, alleen die staat in de schuur, dus daar heb ik niet zoveel aan. Maar dat is een knuppel. Die ja, had ik eigenlijk boven moeten hebben. Dus nu heb ik zoiets in mijn hoofd van, nou weet je wat, ik, ik ga hem weer boven neerleggen. Voor het geval dat ik wel eens een keer echt wat hoor en dat er een keer echt iets aan mijn hand is. En dan heb ik in ieder geval een wapen. Daar gaan we straks over doorpraten. Dick die is uh, van BN University en hij is, uh, ja, hij is eigenlijk een pacifist. Zou je wel kunnen zeggen. Hij, hij houdt niet van geweld, ook niet op voetbalveld. En, nou ja. en, hij houdt er niet van, maar hij is toch uh, met een soort van lood in zijn schoenen is hij naar een schietvereniging toegegaan. Want hij wilde toch wel eens weten: van ja, hoe komt dat nou dat er mensen zijn die het leuk vinden om gewoon op zaterdagmiddag of vrijdagavond een potje te gaan schieten? Gewoon zo pang-pang-pang even schieten. Hij is er naartoe gegaan en hij kwam terug. <laughs> ik zal nog niet verklappen hoe het afliep. Maar uh, ik vraag mij wel eens af of Dick nog steeds wel pacifist is. Maar goed, dat zometeen later verderop in dit programma. Je luistert naar start. We gaan het eerst hebben over uh, uitvindingen. Ik weet niet of jij uh, een beetje een, een, beetje een wetenschapsgeek bent. Zo ja, dan wens ik je ja, een beetje de felicitaties. Want het is vandaag de internationale dag van de wetenschap. En nou, dan denk je misschien, als je een wetenschapper denkt... Van aan, die, aan die oude stoffige mannen die in donkere keldertjes een beetje zitten te prutsen. Maar dat is eigenlijk niet zo. Tegenwoordig zijn er uh, zelfs 17-jarige jongens die de meest geweldige apps ontwikkelen. Dat is ook wetenschap, een uitvinding. En een van de jongens is uh, Nick Dalotio... Hij lanceerde de app Sumly En met die app kun je alle nieuwsberichten samenvatten tot 400 woorden. En dan krijg je dus alleen de kern van het verhaal zonder al die saaie details eromheen. Die je bijvoorbeeld hoort hier op Radio 1. Nee hoor, helemaal niet. Maar het is een hele goede uitvinding. En zo heb je nog wel meer goede uitvindingen. En ook uitvindingen die misschien wat meer, uh, ja, wat, wat meer praktisch zijn, wat meer Willy Wortel-achtig. En toen dachten wij: weet je wat, misschien is het wel leuk om even een lijstje te maken van uitvindingen. Wat vind jij zelf nou echt de beste uitvinding? Ik ben heel benieuwd, laat het maar even weten. 0801121 0801121. wat vind jij de beste uitvinding? Uh, lastig. De uh. allerbeste uitvinding ooit en waarom? Er uh, zijn wel heel veel mogelijkheden. Ja, ik bedoel, er zijn een hoop handige dingen. Stoelen zijn best wel handig. Kan je op zitten, trappen, Kan kun je maar omhoog lopen. Maar, uh... Ik denk schoenen. Omdat uh, zonder, uh, ja. Poot, is, is eigenlijk, uh, ja, dan haal je overal je poten over. Ja, de iPhone. De auto, anders moet ik met openbaar vervoer. De allerbeste uitvinding ooit. Um, even denken. De paraplu. Waarom? Ik hou niet van dat worden zomaar. In de buiten, in de kou. Lastig. Dat is al een uh, pittige vraag gelijk. Um, nou ja, de computer. Want uh, anders had ik nu uh, mijn werk niet. Ik sluit me erbij. ben. Mobiel telefoon. <laughs> ja, nee, telefoon. De telefoon, inderdaad. Ja. De smartphone. De smartphone. Ja, smartphone. De auto. Telefoon. Blackberry. Ja, wat is die voor jou? Wat vind jij nou echt de allerbeste uitvinding die ooit is bedacht? Is dat de auto of is dat toch de telefoon? Of kies je toch voor iets, uh, iets bijzonders? Is het je koffiezetapparaat? Kan natuurlijk ook. Laat het weten via 0800-121. 0800, -1 -1 -1. 0800 -1 -1 -1 dat is het telefoonnummer voor deze nacht. Deze ochtend. Je luistert naar Start op Radio 1 met nu Texas. Black Eyed Boys. Mooie uit Texas Black Eyed Boy. Goedemorgen, je luistert naar Start. Het is tien minuten over vijf geweest en we hebben het over uitvindingen. Wouter Peijzel is de directeur van Novu en dat is de Nederlandse Orde van Uitvinders en dat staat bij uh, jaarlijks bij vele uitvinders in het ontwikkelingsproces. En ook helpt Novu het product op de markt te krijgen. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen, met ja. Wouter Peijzel, ja. Ja, ja, ja. Um, dit hoor je vast vaak, maar ben jij nou een beetje een soort Willy Wortel van Nederland? Nou, er uh, was een moment dat ik zei van Willy Wortel wil ik eigenlijk niet zijn. Tot ik dacht van eigenlijk heeft die man best leuke uitvindingen gedaan. die ook uh, behoorlijk maatschappelijk relevant zijn. Dus ik sta er nu wat minder kritisch tegenover. als men dat zo zegt. Ja, vroeger was Willy Wortel een soort van. Uh, werd in een verdoemhoekje gestopt. Maar ja. Ja, inmiddels kan het weer. Ja, absoluut kan weer. Ja. Ja. Um, jij ziet natuurlijk heel wat uitvindingen langskomen in zo'n ja, jaar. 5000 uh, per jaar. 5000 nieuwe uitvindingen per jaar. Ja. En komen die dan allemaal via jullie de markt op? Of, of, of dat nee, nu? want er komt namelijk maar 2% van de markt op. Oh. En een hele hoop vallen eraf. En wat wij nou proberen is zo snel mogelijk te laten afvallen. Want dan kost het de uitvinder zo min mogelijk geld als het verkeerd gaat. Ja. En waar letten jullie dan op? Kijken jullie dan naar praktische uitvoering en naar, naar, naar algemeen nut? Of wat, wat zijn ja, nou, de criteria? Het eerste wat we doen als iemand binnenkomt met een idee of een uitvinding is van lost het eigenlijk wel een probleem op. Als het geen probleem oplost, dan is de kans vrij klein dat het ooit wat gaat worden. En het tweede waar we naar kijken, is het een, uh, een beetje een behoorlijk businessmodel. Dus gaat de uitvinder of het bedrijf er vroeg of laat wat aan verdienen. Ja, ja dus als ik, uh, als ik bij jou kom en, uh, en, en ik heb iets bedacht. Nou, ik, noem, ik, ik noem iets willekeurigs ja. hoor. Ja. Uh, iets wat uit het plafond kan komen, waardoor ik heel makkelijk ontbijt op bed kan, uh, kan hebben... Dan zouden jullie kunnen zeggen van, nou ja, misschien wel aardig bedacht en het lost een klein beetje problemen op, maar dat gaat natuurlijk helemaal niet ontkopen, dus... Uh, nee, jullie... dat zeggen we ook hoor. We zeggen gewoon van ook, oh, dat gaan we dus even niet doen. Uh, je hebt iets leuks bedacht, ga verder en kom nog een keer terug. <laughs> ja. Ja. We hebben jou gevraagd om even een soort lijstje te maken, een top drie van uh, de leukste ja, uitvindingen leuk. van, van, van dit jaar eigenlijk. Ja. Die dit jaar zijn bedacht en ja, op de markt ja, gekomen ja, ook. Ja, ja, ja. En dan laten we beginnen bij de eerste. Ja, dat was best een moeilijke vraag, weet je. Want ja? als je het vraagt, je merkt het ook net bij je intro. Iedereen geeft andere dingen op. Dus ik heb een aantal criteria aangelegd. Allereerst vond ik het gewoon toch leuk als ze uit Nederland komen. Ik mm -hmm. ben een beetje trots op het land. Ja. En ik heb ook even die twee criteria van net: lossen de problemen op? Is het een businessmodel? Heb ik er ook op losgelaten. Op één staat: uh, schrik niet, daar komt hij: de twin-wing tsunami barrier. De, de, de Twin Wing Tsunami Barrier. Ja, we hebben allemaal die, die rampen meegemaakt. En een aantal uitvinders gaat dan uh, kennelijk denken van... hoe kunnen we zo'n tsunami uh, nou nog een beetje in de hand houden? En daar is een Nederlandse uitvinder geweest, Johan van den Noord. Ja. En die heeft de Twin Wing Tsunami Barrier bedacht. En die heeft daar dit jaar zelfs een ongelooflijke precieuze prijs voor gekregen... van uh, een of andere groot Amerikaans tijdschrift... Uh, ja, en die heb ik echt op één gezet, omdat het ook werkt. Het is doorgerekend door een aantal uh, uh, bureaus die daar veel van afweten. Er yeah. is een prachtige simulatie van op YouTube te vinden. Uh, ja, en ik geloof daar gewoon in. En je kan er fantastisch veel uh, mensenlevens- en naigheid mee voorkomen. Ja, en betekent dat dat, dat uh, nou, zoals het, zoals het de naam eigenlijk al zegt... Uh, er komt een tsunami, in deze tsunami-barrier wordt ingezet... en daardoor wordt die tsunami tegengehouden? Ja, is normaal die? ligt die tsunami-barrier op de bodem van de zee... Uh, bij een tsunami is het zo dat eerst de zee wegtrekt. Op dat moment gaat er één grote klep omhoog. Die uh, zit in een constructie van uh, betonblokken die elk 25 meter lang zijn. Komt vervolgens die grote golf, die vernietigde golf, weer terug. Dan gaat een tweede klep omhoog. En juist door die twee kleppen, de twin wing, uh, ja, weet die uh, de kust uh, te vrijwaken van, uh, van een ramp. Ja, ik kan me voorstellen dat dit een uitvinding is als het goed werkt en... Uh, dit wordt veel ingezet, dat kan honderdduizenden kan, kan, uh, menslevens sparen. Uh, ja, absoluut. Sparen. Daarom, daarom vond ik hem ook echt met stip ja. op één. Nou, dat kan ik me voorstellen, ja. Nou, dat is, een mooie, dat is een mooie nummer één. We gaan naar nummer twee. Hartstikke praktisch, wat wij uh, bij de Novi een huistuin- en keukenvinding noemen. Iedereen kent wel het probleem, en, en zeker als je um, of niet zo sterk in je handen bent, of je bent wat ouder, mm -hmm. dat je de, de schroefdop van bijvoorbeeld een potje appelmoes niet open krijgt. ja. Nou, daar is, uh, is Erika Wijnsma in 2005 notabene... met een prachtige oplossing gekomen als studenten. Die deed mee aan, de, aan een innovatieprijs. En nu dit jaar is dat product helemaal uitgeëngineerd... en op de markt gekomen uh, op potjes van een, een bekende fabrikant. Nou, dat vind ik echt zo fantastisch. En de truc van dat ding, ik zal het heel kort proberen uit te leggen... Ja. is dat het platte gedeelte van de deksel en de ring waar de vroegdraad op zit los van elkaar zitten, waardoor die dop veel lichter open gaat, omdat die wrijving van dat, van dat, zeg maar dat rubberachtige materiaal... op de pot niet meer aan de orde is. Uh -huh. Dus je maakt een potje echt nou, heel erg makkelijk open. Ja, dat vind ik zo geweldig. Ja, dat is, maar dat, dat lijkt mij ook een uitvinding... Dat heeft zij waarschijnlijk bedacht toen zij zelf een pot niet open kreeg. En dacht van, nu ga ik dit potverdorie oplossen, dit probleem. Ja, tijd is het ingezonden bij de Kids Innovatieprijs. En dat was toen ter tijd, dat was best wel weer een tijdje geleden. Een prijs om de zelfredzaamheid van oudere mensen te vergroten. Dus ja, die oudere mensen kregen die potten echt niet open. Grappig zeg. Nou, en uh, goed dat dat er op de markt is gebracht. Ik heb zelf ook wel eens moeite om een pot open te krijgen. Absoluut. Dus dat, ja, je dat, niet, hè? Dan ga je onder de warme kraan of je pakt zelfs een tang. Of zo'n duizend dingen doekje heb ik ook Ja, ja ik wil ook werken met een doek, ja. Ja. Ja. Dit lijkt mij een goede oplossing daarvoor. Ja, uh, mooi tweede, vond ik ja, het. Zeker weten. Dan gaan we nog naar nummer drie. Ja, ik kon het toch niet laten om onze nationale trots uh, in het zuiden van het land uh, daarbij te betrekken. Uh, Ledverlichting is sowieso hartstikke hot op het moment. Ja. Maar over het algemeen zegt men toch van ja, het is nog iets te koud licht. Nou, Philips is nu gekomen, uh, net zoals over Samsung, LG, met een hele bijzondere applicatie. Een, elke ledlamp heeft een eigen, ik noem het maar even IP-adres. Ja. Dus elke LED-lamp die je in je huis hebt is apart aan te sturen met een app. Ook hartstikke leuk. En je kan een hele sfeer in je huis creëren. Je kan tot 50 ledlampen aansturen vanuit die app. Die kan je elke kleur geven die je wil. Die kan je laten aangaan wanneer je wil. Ja, ik vind dat uh, een hele mooie toepassing van ledverlichting. En uh, waarom vind ik het leuk? Omdat uh, ja, deze vriend uit het zuiden in de tijd... Op de markt gekomen is met de eerste gloeilamp. Ja, en nu komen ze met de eerste uh, IP-aangestuurde uh, LED-lamp. Ja. Dat denk ik echt wel uh, ja, een plaats drie waard. Klinkt ook als de toekomst natuurlijk, hè. Uh, nadenken over, oké, okay, we hebben een lamp, wat kunnen we daar nog meer mee doen? Ja. Nou, laten we dat proberen te koppelen aan iets wat heel erg modern is. Bijvoorbeeld een IP-adres. Ja, echt internet. een super innovatie. Ja, ja, ja. Grappig zeg. Nou, dat is een mooie top drie. Uh, uh, uh, wat is je all-time je, je, je favorite? Kun, weet je dat zo, je all-time favorite uitvinding? Ja, ik ben natuurlijk net zoals bij de intro door een paar mensen genoemd is... wel heel erg gecharmeerd van de mobiele telefonie. Ja. Dat is echt wel een doorbraak geweest. Maar het is wel iets wat langzaam gegaan is. Want ik ben zelf iemand die heel snel iets, iets koopt. Ik heb dat, dat ding ook voor veel te veel geld gekocht. Die prijs gaat naar beneden. Maar uh, in de tijd waren telefoons, dat waren hele dozen. Die moest je met een handvat, moest je die, die meesjaar ja, Dat koffertje. is eigenlijk geen gezicht. Ja. Dus het zijn langzame ontwikkelingen, maar ik vind wel... Heel erg bijzonder wat er met die uh, mobiele telefoon en zeker nu met de, met de apps erbij uh, allemaal kan. Ja, vind ik ook. Ik ben ja, het wel met ik je eens. Hoor. Ik denk, dat, ik denk dat, dat. Ja, ik denk het ook wel. De mobiele telefoon heeft wel zoveel veranderd in ons leven ook. En dat is, nou, man. Uh, en dat... dat gaat door, hoor. Ja, ja, ja, zeker. Wouter Peisel, directeur van Novu, de Nederlandse Orde van Uitvinders. Dank. Ja, leuk om te doen. En uh, uh, nou, we bellen er volgend jaar weer met een nieuw lijstje. <laughs> Absoluut, ik ben er klaar voor. <laughs> Hartstikke goed. Oké. Okay. Hoi. Wat is jouw favoriete uitvinding, jouw beste uitvinding ooit? Daar ben ik naar op zoek. Laat het mij weten via 0801121 0801121. 0800-1121. Hey, Cali -Ray. Jackson. En de hit van dit jaar, hè? God, wat hebben we die toch vaak gehoord? Call me maybe. We hebben het over mooie uitvindingen. Uitvindingen die uh, gedaan zijn ooit en waar jij echt ontzettend veel aan hebt. Gewoon echt uitvindingen waarvan je zegt van potverdorie zegt. Dat is toch een uitvinding geweest. Als die er niet was, dan was mijn leven toch echt heel wat anders. Ik ga even van een lijntje prikken zomaar willekeurig? Uh, Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Hoi, met wie? Uh, met Corine. Hey, Corine. Uh, ik heb uh, even dat gehoord en het uh, thema waar het over gaat, ja. uitvindingen. Uh, toen dacht ik opeens, nou ja, uh, dan is het voor mij persoonlijk natuurlijk, maar ik heb wel uh, voor mij het idee wat ik de grootste zegen vind voor de mensen wat uitgevonden is. Nou, vertel. En dat vind ik de fiets. De fiets? Ja. ja. Nou, dat, dat, dat, dat, dat ben ik eigenlijk wel met je eens. Dat is, ja. Ja, da, ja. Da, da, als dat er niet was, dan, uh, dan, dan uh, kwamen toch heel wat Nederlanders uh, minder makkelijk vooruit. Ja, kijk, en uh, dan heb ik het zo dus uh, uh, een beetje filosofisch. Dat is, de mens is van nature, moet eigenlijk lopen. Ja. Daar, zijn, daar zijn we voor gemaakt en daar zijn de benen voor. Ja. Maar goed... Uh, uh, toen is dan uh, ja, hoe lang terug dat weet ik ook niet precies. <laughs> ik ook niet. Uh, de eerste soort fietsen gemaakt en van die grote wielen en uh, nou ja, dat is wel een paar honderd jaar geleden. Mm -hmm. Maar als we het over de fiets nu hebben, dat is een fantastisch vervoermiddel. Ja. Yeah. Yeah, voor I mensen die niet zo'n haast hebben als uh, die dus uh, kijk, het is gezond. Je beweegt je. Uh, je bent buiten. Uh, je kunt alles zien, je kunt de vogels horen. Uh, je kijkt naar de bomen. Uh, je moet natuurlijk wel opletten. Uh, voor eventuele in Amsterdam is het op de fietspaden soms ontzettend druk. Yeah. En heb je ook moet je kijken dat je niet. Uh, hè? Uh, uh, uh, oh, dus rechts. Ja, ja, nee, je moet wel blijven. Oh, ik zit even heel even de geschiedenis van de fiets op internet ook door te nemen. En het begon allemaal met, met zo'n loopfiets. Hè? Dat je, dat, toen moest je nog echt lopen ja. en dan zat je er dan op zo'n zadel. Ja, ja dat ja. hebben wij allemaal niet meer meegemaakt natuurlijk. Maar, <laughs> <Nee>. <laughs> maar, maar daarna is het dus doorontwikkeld naar een trapfiets. En eigenlijk, tenminste, maar misschien heb ik het mis, is er volgens mij sindsdien niet meer zo heel veel veranderd. Sinds, uh, sinds uh, nou ja, zeg, 50 jaar. Een fiets is een fiets, toch? Toch? Corine? Hallo? Ja. Uh, Hallo. Huh? Wat, wat is dat nou ineens? Hallo? Hallo. Goeiedag, met wie? Met Hans. Nou, dat is toch wonderlijk dit Hans. Ik zit nergens aan, maar toch uh, heb jij Corine verdreven? Ja. ja, ik doe het. Nou, kijk, hé, ja. daar, daar is Corine. Uh, Corine, waar ben je? Ja, ik ben er nog. Hans... Ik hoor ook dat er iemand tussen jo. probeert ja. te dringen. Nou, wonderlijk dit. <laughs> Corine, uh, uh, Hans blijf heel even hangen. Ik kom zo bij je terug, oké? Okay? Ja, nou, ja. oké. Okay. Hans blijf hangen. Corine, we praten verder. Potverdorie, ja. Over de fiets. Um, ja. Het is natuurlijk van mij een persoonlijke uh, uh, gedachte dat ik de fiets. Uh, gezien alle uitzendingen die er zijn, natuurlijk zijn er andere veel ook prachtige, maar in het algemeen en voor de hele mensheid op de hele wereld in arme landen Afrikanen, bijvoorbeeld die heel arm, die zijn toch dolblij dat ze een fiets hebben. Ja. Yeah. He, dan kunnen ze toch. Uh, een auto kunnen ze niet kopen, ja. maar dan een fiets. En eigenlijk ook nog, als je het zo bekijkt, ook een hele moderne uitvinding. Want uh, de fiets is ook nog eens een keertje heel milieubewust en uh, ja, goed, de goed, fiets, voor, de, goed ja. voor de omgeving. Ja, en kijk, uh, dan wil ik dat de, de fiets die ik een zegen vind voor de mensen... Mm -hmm. Het is een goedkoop bevoermiddel. Het is gezond. En dan wil ik hem eigenlijk tegenover uh, het onding wat ik dus de auto noem... Ja. Ik heb nooit een auto gehad nee. of willen hebben. Ik fiets mijn leven lang en dat is al uh, 67 jaar. Ik zet, hem door, ik, zet hem, ik zet hem erbij, Corine. Ik vind het uh, een mooie uitvinding. Ik ben het met je eens. En ik ben ook met je eens dat hij dat misschien wel mooier is en beter is dan, uh, dan, de, dan, de, dan de auto. Dus wat dat betreft staat hij op het lijstje. De fiets als ja. de beste uitvinding ooit gemaakt. Dankjewel, Corine. Maar, ik ga even door naar Hans, want die hangt ook nog aan de andere kant. Ja, Dankjewel, hè. Doei. moet stoppen. Ja, sorry, je moet stoppen. Tot ziens. Doeg. Ja, nou, ik, ik wou nog over de auto hebben. Ja, dan, gaan we, dan gaan, doen we dat volgende keer weer. Ja, ja. Oké. Okay. hoi, hoi, hoi, hoi. We gaan naar Hans. Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zo, daar hebben we elkaar eindelijk te pakken. Wat is jouw uh, beste uitvinding, vind jij? De beste uitvinding is uh, de evolutie en in, uh, de geneeskunde. Mijn vrouw heeft uh, een jaar geleden een heel zware operatie met ondergaan. Ja. En ik ben blij dat we daarin nog uh, steeds elkaar uh, hebben. Ja. Want ik ben enorm bang geweest om mevrouw te verliezen. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat is eventjes uh, een andere zaak. Ik wil het nog even gezellig houden. Mm -hmm. Die mevrouw had over auto... Ja. Nou, ik vind het gewoon dat de dieselmotor is uitgevonden. Ik ben zelf, uh, ik heb het merk met de sterk en de 2 liter turbo diesel. Ja. Omdat we uh, het met elkaar wel zien dat ja. we samen nog door Europa kunnen reizen als twee kampeerders. Ja, dus de, ja. Dus de dieselmotor, aan zich, dat, dat, dat je ja. lange stukken kunt rijden en de ontbranding ja. daarvan ja. en zo. Daarvan zeg jij van, ja. nou, dat vind ik eigenlijk de beste uitvinding die ooit is gemaakt. Nou, het dit, dit is een samenspel. er is nog de mooiste uitvinder. Okay. De uitvinding is magnetisme. Mag Ik heb tegen uw collega gezegd, als je dat goed gaat, en je tikt in de Tesla, de eerste elektrische auto is dan Tesla genoemd. Ja. Dat is een van de grootste uitvinders van alle tijden. Okay. Dat wij uh, elkaar kunnen spreken, dat is draadloze energieoverdracht, uh, de motoren, het magnetisme, de wisselstroom. stroom. De man is dan groot geweest als Edison. Ja. En, uh, en uh, Dat is het punt waar wij uh, nog steeds gebruik van kunnen maken. Dus magnetisme bedacht door Tesla, dat vind jij uh, ja. als je het uh, ja. uh, zo naast de dieselmotor zet? Een van de grootste uitvinders op energiezijnlijk land ja. is toen al uitgevonden door de Tesla. Ja. Als je daar goed gaat je tikken Tesla, dan moet je na deze uitzending doen. Ja. Dan vind je enorm veel informatie. Dat is één ja, ja, van heb... de grootste. Ik heb ooit een keer een, een, een, een, een, een, een, een, een niet zo'n spreekwoord... maar een soort van verslagje moeten schrijven voor de HAVO uh, toen over, uh, over Tesla. Ja. ja, die wordt al gezien als, als een, van de, een van de grootste aller tijden. Hij he? dus heeft toch uh, storm niet uitgevonden, want dat wordt opgewekt. Mm -hmm. Maar dat uh, mag de test uitgevonden. uitgevonden. Ja. Hij had nee, toch altijd dus ruzie met uh, Edison? Zeg u? Hij had toch ook altijd ruzie met Edison? Ja, dat ging over gelijkstroom en over windstroom, ja, ja. En gelijkstroom heeft enorm veel nadeel, want al die witstmolens, die gachmolens, uh, die, ja. die, die produceren gelijkstroom. Ja. En door de, door de kabel is er enorm veel verlies door gelijkstroom. En dat moet elke keer uh, versterkt worden. En daar klapt men niet over, want dat is toch een grote leugen. Want de effectiviteit van windmolen-energie is een vrij laag. Ik hoor ja? ik, ik, En zo ik... zijn er een heleboel dingen. Ja. Die verkeerd worden voorgesteld. Ik hoor al uh, Hans, hoor al, Hans dat, jij, uh, dat jij het woord van Tesla wel, uh, wel met grootste gemak door kan geven. En uh, zijn ja, uh, legacy ja, ja. kan verdedigen. Ik hoor het al. Dankjewel hè, voor ja, het bellen. Wel, ja hoor, En de goede handen. aan de heer, uh, heer ja, als dat is mijn radiovriend. Ja? Als hij belt dan uh, geef ik het door, dankjewel hè. Ja, zeg maar dat ik aan het slapen weer ben, straks. Dus, uh, <laughs> dat, ja. hij, dat hij je niet moet hey. bellen. <laughs> Goed. Nee nee nee, oh, ja. dat is een ontzettend aardige man hoor. Ja hey. is het zeker, is het zeker ja, hey. Hans tot later, Hoi. hoi. Graag gedaan, dag We hebben het over uitvindingen gehad. Wat vind jij nou de beste uitvinding alle tijden? Boekendrukkunst denk ik. Ja, iedereen leest veel toch? Dus dat uh, geeft een middel ...om informatie en kennis te behouden en te bewaren... ...en weer over te dragen aan de volgende generatie. Dus dat denk ik dat dit heel belangrijk is. De paperclip. Heel eenvoudig, klein, functioneel. Dan zou ik voor de mobiele telefoon gaan. Dat het, uh, dat het zo snel is gegaan dat als je weet hoe het een aantal jaren geleden was... ...en hoe het nu gaat en met hoeveel mensen je dan in contact staat. Een navigatiesysteem. Dat is... Uh... Ja, met name van vrouwen denk ik een hele goede. Nou, weet je wat ik echt een geweldige uitvinding vind? Een warme douche. En daar ben ik ook echt elke dag zo dankbaar voor... ...dat ik gewoon warm mag douchen. Daar ben ik me zo bewust dat niet iedereen... ...s morgens of s'avonds lekker warm kan douchen. Elke keer als ik eronder sta, denk ik wel een geweldige uitvinding. Elektriciteit. Dan nou, heb je geen licht. Dat is gewoon... Dat uh... wel ja, toch? Ja, ik ben het eigenlijk wel mee eens. Ik vind het eigenlijk wel een goed antwoord. Ik kon ook niet op school komen met de trein. Telefoon dan maar. Ja, telefoon is handig. Yes, Michael Kiwanuka. Op Radio 1, deze vroege zondagochtend, 11.11 is het Sint maten En ook het begin van het carnavalseizoen En daar gaan we straks over doorpraten. Start. Luk ik. Denk. Eerst even kijken wat de trending topic is op Twitter op dit moment. Hashtag VVD. Het is natuurlijk vanwege het openbreken van het regeerakkoord... en al het gedoe rondom de zorg... Uh, de zorgpremie in ieder geval. Koningin Beatrix die vindt dat maar een raadsel. Zij twittert namelijk via ad nl. Misschien is het wel niet de echte koningin, maar ik weet het niet zeker. Zaterdagavond raadsel, zegt ze. Landgenoten, wat klopt hier niet? Verkennen, onderhandelen, formeren, beedigen, beedigen, onderhandelen. <laughs> dat is leuk. CIA-topman Patriots is opgestapt en daarom is hij trending topic. Uiteraard, hij had aan zijn eigen vrouw namelijk niet genoeg... Hij heeft een minares on the side. En dus neemt hij afstand van de CIA. En hashtag TVOH is nog steeds trending topic. Dat staat voor The Voice of Holland. Na de uitzending van vrijdag is het terugkijken op internet ook tweetwaardig. Alleen lukt dat niet iedereen om het op internet terug te kijken. Een aantal mensen die klagen dat ze wel 1,30 euro hebben betaald voor The Voice of Holland. Maar geen content krijgen. En straks hoor je hier in start een verslag van de eerste live show van The Voice of Holland. Mandy van BNN University, die was daarbij. Het is vandaag de elfde van de elfde en vandaag wordt Leonardo DiCaprio 38 jaar, van harte Leonardo. Giorgio Bel die verjaart ook, de voetballer van de PSV is 22 jaar geworden. En het is vandaag precies 86 jaar geleden dat Route 66 helemaal klaar was. En we feliciteren ook Angola, het land viert namelijk vandaag hun 37-jarige onafhankelijkheid. Kijken we nog even naar de buien. Scan: is het nog ergens aan het regenen? Jazeker. Een beetje in het midden van het oosten. Of het oosten van het midden, zoals je wilt. En dat is wel een beetje op de Veluwe, daar plant het een klein beetje. Voor de rest is het in Nederland droog. Tijdens een barcraft-evenement zitten grote groepen mensen een computerspel te volgen dat duizenden kilometers verderop wordt gespeeld. Twan is van BNN University en is daar aanwezig. Spreekt met organisator Daniel over de sterrenstatus van de hedendaagse gamer. Hey, ik, ik zit nou van afstandje naar, naar de beamer te kijken. Je zit hier echt met z'n allen in een, in een zaal vol met, uh, met tv-schermen en, uh, en, en te, allemaal te staren naar een scherm. Maar ik snap er helemaal niks van. Dus kan je mij een beetje uitleggen waar kijken we naar en, en, en wat houdt het allemaal in? Nou, we, kijken, we kijken naar Starcraft 2. Uh, Starcraft 2 is eigenlijk kan je een beetje vergelijken met een schaakspel, maar dan op, op hypersnelheid. Stware. En uh, twee spelers, in dit geval een zweet en een Koreaan, uh, vechten tegen elkaar met legers. En bouwen in basis en alles. En uh, uh, daar komen heel veel mensen naar kijken. what's going on? Not enough minerals. Ja, en, en die zweet en de Koreaan, die Koreaan die zitten ergens ter wereld. Dit is gewoon nu live. Dit, dit, dit is uh, op het moment in Dallas, in Texas, in Amerika. Het uh, is een heel groot toernooi. Heel veel publiek is daar ook. Ja. Ja, want, want het is echt een, een, een wereld die voor, voor heel veel mensen redelijk onbekend is. Terwijl er wel heel veel geld in omgaat. Hoe zit de wereld een beetje in elkaar van, uh, van dit evenement? Nou, er zijn, uh, dit is één van uh, heel veel toernooien. Er zijn echt honderden toernooien per jaar. En uh, nou, er zijn grote geldprijzen te winnen. En alle spelers worden daar naartoe gevlogen. En die, die spelen er dan voor de grote geldprijzen. Ja, en en, en dan een groot geldprijs, waar, waar praten we om over? Ja, dit toernooi is bijvoorbeeld de eerste prijs 25.000 euro. Nou, dat is toch lekker... lekker dat is een om... leuk bedrag. Ja, dat is prima. Dat is lekker om te hebben. En hoe, hoe zit dat wereldje in Nederland in elkaar? Uh, nou, in Nederland is natuurlijk iets kleiner, een nuchter land. Maar uh, we doen, zeg maar, uh, de eerste Dat was vorig jaar oktober. En uh, we hebben ook uh, LAN-parties, ook dit soort evenementen, ook kleinere schaal natuurlijk. Maar dat is al een tijdje, een tijdje aan de gang, al twee jaar, voor Starcraft 2, dit spel. Dus uh, ja, iets kleiner natuurlijk, want het is Nederland, maar... Zo'n zo soort zelfde iets is er wel. Ja. Voor mij zijn, uh, is, is de muzikant echt mijn, mijn idool. En ik kan me voorstellen dat in, in, in de gamewereld... dat daar ook echt, uh, echt, echt games bij, gamers bij zijn die echt helden zijn. Ja, je hebt bijvoorbeeld uh, Grubby, dat is een Nederlander. Die is in bijvoorbeeld in China, is die echt mega gewoon. Omdat uh, Warcraft 3, het spel wat hij uh, vroeger speelde, was daar echt booming. Dus uh, hij is daar echt een popster. En natuurlijk, de, de Koreanen op dit moment zijn in Zuid-Korea ook gewoon, dat zijn idolen. Ja, ik denk dat de allergrootste, ik weet het niet zeker natuurlijk, maar de allergrootste in Korea, die, uh, die is, er, is echt een superster gewoon. Die hebben hordes fans en ja, dat zijn echt uh, gillende meisjes, uh, dat werkt. de zerg is dat, hoeveel van hen je 15 nerden à 2012 eens? Ja, dat zijn gewoon uh, goed geklede jonge mannen, vaak. Ja, in, in Korea zijn het echt gewoon, dat zijn echt ja, metroseksuele bijna. Die, dat, die, die kleden zich heel, uh, ja, heel fashionable, zeg maar. Als je hier zo rondkijkt, het zijn echt gewoon allemaal goed geklede, jonge, hippe mensen. En er zitten niet echt inderdaad de prototype nerd met de pukkels en de puizen, die zitten niet tussen. Dus het is allemaal, het beeld dat wij hebben, dat klopt eigenlijk niet eens. Nee, dat is gewoon, ja, er zijn natuurlijk, er zijn altijd mensen die dat zijn. Dat is ook niet erg. Maar dat beeld is een beetje verouderd. Mission accomplished. Vandaag is het zondag. En niet zomaar een zondag. Nee, nee, het is de elfde van de elfde. En dan begint eigenlijk het carnavalseizoen. Carnavalseizoen, net hoe je wilt. Uh, jo Gulkers is voorzitter van de Scheng Compagnie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hè? Ja, Zeng, Scheng Krast Company. Dat moet je even uitleggen, hoor, wat het is. Nou, Scheng, uh, mijn schoonvader, was... Uh... Vroeger een hele bekende uh, componist, arrangeur, ja. en uh, bovenal een goede accordeonist. Hij is de vader van Beppi. Mm -hmm. En Beppi is uh, afgelopen uh, september, 15 september, is hij haar uh, jubileum gevierd in Ahoy. Okay. En er zijn 12.000 mensen vanuit Limburg met 180 bussen naartoe gegaan. Aha. Dus dat is even het verhaal van zijn kracht. En uh, waarom dat wij dit doen? Wij doen dit eigenlijk ter nagedachtenis van Zeng, omdat hij zoveel betekend heeft in Limburg voor de vaste dus heel veel liedjes heeft gemaakt. Dus we hebben een levend monument neergezet voor Zeng en dat uh, begint met de start van het vaste seizoen op de 11e van de 11e. Ja, dat is vandaag, hè, groot kick-off kick feest. Eigenlijk, wat staat er allemaal op het programma? Nou, wij starten om 11 minuten na 11, hè. dus uh, traditie getrouwd, dus een uh, heilige tijdstip op de 11, e met een non-stop programma tot 8 uur s'avonds met uh, tientallen artiesten. Die uh, non-stop optreden. In en ander wordt uh, live uitgezonden via onze uh, regionale zender L1. Ja. Dus alles is uh, prima te volgen. En op het slot uh, doen we natuurlijk anderhalf uur met live orkest. Uh, een stukje nog wat uh, wat Beppi en Ahoy heeft gedaan met haar gastartiesten. Dus het wordt een fantastische dag. Je komt... Uh, Alleen al op het, op het of komen hier 20.000, 25 25.000 mensen Kijk. hier naar uh, staan te kijken. Ja, en zijn het dan allemaal mensen die eigenlijk diep, diep, diep verlangen naar de carnavalsperiode? Ja, denk ik wel. Ze we komen <laughs> uit heel, heel Limburg. Het is al van s morgens vroeg. komen mensen vanuit de kanten van Venlo met, uh, met de treinen af naar Maastricht om uh, dit mee te maken. Ah, oké. Okay. Ja. Um, uh, zijn jullie er al klaar voor, voor het uh, nieuwe carnavalsseizoen? Wij zijn er natuurlijk klaar voor. Dus uh, wordt er wordt dan langzamerhand muziek gedraaid en moet moet getest worden. Zodat wij uh, op tijd straks uh, van start kunnen gaan. Ja, want nu begint dan wel het nieuwe seizoen. Maar ik neem aan dat de voorbereidingen daarvoor al, uh, al lang, lang geleden zijn begonnen. Uh, wat, uh, wat wij doen voor dit evenement is. Uh, We zijn er het hele jaar mee bezig. Maar eigenlijk, het daadwerkelijk werk start in september. Dan zijn wij dag in dag uit uh, bezig met dit evenement. Want het is zo groot. Ja, je moet je voorstellen dat er hier toch, in, ik al zei, 20.000 mensen op afkomen. Ja. Dat uh, heeft ook heel veel veiligheid, brengt dat met zich mee. We moeten alles in goede banen leiden, goede afspraken maken met gemeente, politie, brandweer, dat uh, dit goed gaat verlopen. Bovendien is de 11 van de 11e ook nog een dag in Maastricht uh, dat de winkels open zijn, Het is dus een koopzondag. De Belgen hebben een nationale feestdag uh, op de 11 van de 11 want dat is de Wapenstilstandsdag. Dus mm -hmm. er volgen heel veel uh, toeristen ook van België. Dus die stad is heel, heel druk. Maar ja, dan moet je toch proberen alles in goede banen hier te leiden. Maar jou, ben je niet eens een keertje klaar met carnaval? Nee, nooit. Nee, nooit je onmiddellijk. ben je nooit klaar mee. En op wijze ook wel de mensen die het echt vastlavend in het bloed hebben, zoals we het zeggen. Die kriebelt het al weken tot die start van de elde gaat beginnen. En hier, jij zult het meemaken. Hier staan, we gaan om half tien gaan hier de hekken open. Maar om acht uur staan hier al mensen voor de hekken te dringen om naar binnen te kunnen. En die gaan pas weg als om acht uur de laatste tonen met Bepi hebben geklonken. En dan gaan ze gewoon naar huis toe pakken, de trein. En gaan we weer tevreden. Op weg uh, terug naar huis, naar Vanloofa, waar het ook is, om dan wel maandagmorgen uh, lekker naar werk te gaan, <lacht> denk ik. Ja, <laughs> of niet? Ja. Of niet. Dat zal, zullen, het, het zal denk ik uh, afmeldingen regenen bij de bazen in, uh, in Limburg, vermoed ik zo. Ja, nou ik zag uh, toevallig vanmorgen in de krant een stukje staan dat uh, de amateurvoetbal, ja. dat dat ook schijnbaar al uh, baaldagen kent. Ja, zodat ik op zijn dag uh, wel heel veel amateurclubs uh, in de weer zijn, dat die kunnen zeggen van we uh, voetballen wel een keer een andere keer, maar op de 11 en de doen we dat even niet. <laughs> heel goed. Ja. Uh, Schenkraft Company, dat is, zo heet het. En uh, uh, uh, dat is vandaag. Ik wens je heel veel plezier, joh. Dankjewel.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 Tof, kom gewoon uit Nederland hoor. Another day hier bij Startup Radio 1. Disco zwemmen. keekjes versieren. Of een uh, speurtocht lopen. Dat zijn allemaal dingen die je ooit vast wel eens een keer hebt gedaan op een kinderfeestje. Wij vroegen ons af, wat was eigenlijk jouw leukste kinderfeestje? Het was uh, toen ik een jaar of tien was of zo. Dat vond ik prachtig. Maar toen op de envelop moest je schrijven: Neem je zwemkleren mee. En ik kon erop zetten: Neem je zwemkleren mee. En neem je winterkleren mee. Want het gaat koud worden. Dus iedereen had van tevoren zo'n idee, wat gaan we doen? Niet alleen zwemmen, want waarom moeten we dan onze winterjas meenemen? Dat was prachtig, dan gingen we met een sneeuwhelling en dan kon je met banden naar beneden glijden. Dus dan gingen we eerst met een stijl van die uh, jochies, konden we allemaal achter elkaar en van die banden de heuvel afglijden. Na een uurtje dat hebben gedaan, konden we ook nog eens het zwembad in. Dus uh, ja, ik vond dat wel het leukste kinderfeestje dat ik ooit heb gehad. En daar was ik ook wel uh, wat trots op. Het uh, was een feestje bij een vriendin van mij. En dat uh, had uh, heel hard gevroren. Ze dus gingen voetballen op het ijs. Oh, dat en was dat was echt heel leuk. Zwemfeestje, gewoon kinderdisco ofzo. zo. pretpark, ben je hebben ze klauteren door, uh, die, ja, hoe noem je dat, van die bekleden... Uh, ja, ja toestellen. bekleden toestellen zeg maar, dan ging je doorheen en onderdoor en dan ging je ik een maan in een ballenbak en weet ik wat allemaal. Ja. Dat vond ik heel leuk. Natuurlijk vind je dat leuk, dat is ook allemaal superleuk. Maar wat doe je nou als je in een dierentuin werkt en daar zijn twee cheetahs jarig? Koen Peters, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je bent verzorger van twee cheetahs in zoopark Overloom. Ja, dat klopt ja. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Ze zijn jarig hè. Ze zijn ja, ja, ze zijn precies uh, een jaar oud. Hoe, hoor, vandaag. Hoe, hoe zag die dag er een jaar geleden uit? Een jaar geleden werden ze eigenlijk eind van de dag geboren, dus nou ja, net zoals vandaag was het toch al een, een koude en frisse dag. Ja. En uh, met het binnenhalen van uh, moeder Cheetah uh, bleef ze in één keer buiten. Mm -hmm. En toen bleek ze inderdaad buiten in, uh, in het riet uh, vier jonge wellepjes uh, te hebben geworpen. Ach. Dus ze was nog even spannend, want de wellepjes wilden ze dan naar binnen halen voor de nacht. Ja. Maar goed, eh, dat is uiteindelijk met, met hulp van collega's gelukt. Oké. Okay. Eh, zo zag het een, een jaar geleden eruit. Ja, want je kunt die beest natuurlijk niet buiten laten liggen in, in de koude. Dat, dat, dat werkt natuurlijk niet. Um, ja, nee, dan ja, maar ben je, je toch niet maar, maar, voor het onzeker. Maar je zegt vier, en daarom, uh, on, uh, het, w, w, wij werden een beetje getriggerd op de redactie door dit verhaal. Want je zei vier, maar er zijn twee cheetahs recentelijk overleden. Wat is er gebeurd? Um, ja, dat klopt. Nou, we hebben eigenlijk een uh, bacteriële infectie. Dat kwam in ieder geval uit het infectierapport uh, bij uh, zeg maar diergeneeskunde in Utrecht eruit. Mm -hmm. um, helaas bij, bij onze jonge cheetahs gehad, waarvan er na twee aan, uh, aan overleden zijn. Ja. En eigenlijk zijn we ook binnen Europa bij het Stamboek aan het kijken hoe dat nou precies kan. Want het, ja, helaas schijnt het wel eens vaker uh, in Europa gebe te gebeuren. Okay. Het is eigenlijk een soort uh, een, een infectievirus wat wel wat, wat, wat vaker voorkomt bij jo jonge cheetahs. Ja, het zijn vrij algemene bacteriën. Eigenlijk weten ze dus nog niet precies waar het in zit. Mm. Um, dus wij maken eigenlijk onderdeel uit van ook dat Europese FOC-programma. En, eh, nou, het enige wat we erover kunnen zeggen is dat het jammer genoeg zo rond het le eerste levensjaar wel vaker overkomt dat, dat jonge cheetahs toch een keer overlijden. Hmm. En eh, Eigenlijk proberen we binnen dat voorprogramma door gezamenlijk onderzoek te doen een, ja, iets zinnigs erover te kunnen zeggen. Maar tot heden eh, blijft het ja. toch nog een beetje, ja, precies oorzaak weten we Gaat er nog wat leuks gebeuren voor Tino en Tanee de cheetahs die er nog zijn? Uh, ja, hoor, ja, we zijn uh, heel creatief geweest om een uh, taart te maken. En, uh, het zou niks verbazen dat tita's vooral vleeseters zijn, dus uh, vooral veel paarden en konijnenvlees staat op de <laughs> <vlammen>. <laughs> En ook daar kan je taart van maken. Ik wou ja. ja, heel goed. <laughs> Oké. Okay, nou, wij vonden het jammer voor uh, Tino en Tané. Wel leuk dat ze jarig zijn natuurlijk, maar jammer dat hun, uh, hun, uh, hun vrienden, hun uh, familie, zusjes uh, zijn uh, overleden. En uh, uh, nu heeft uh, Twan van BNN University, ja die was de hele week druk mee geweest, maar die heeft iets gemaakt om ze toch nog een fijne verjaardag te wensen. Dankjewel Koen, en uh, luister mee. Hup. Nou, waar gaat hij. Stevie, Tino en Tane, zo heet ze, de twee als ze jaren zijn. Gefeliciteerd. Ochtendhumeur. Oké, oké, oké, oké, oké. Even stoom afblazen zoals we dat bij de VVD zeggen. Even lekker afreageren. Mensen praten heel veel praten in de ochtend tegen je. Of allemaal zeggen van ja, je moet dit en dat nog doen. Uh, ja, je hoeft niet taak op te leggen in de ochtend aan mij, want daar kan ik niet tegen. gaan vielen, denk ik. Als je heel lang echt stilstaat, dat is heel vervelend, s ochtends Nou, ik vind het klap gewoon de deur heel vervelend. Van haar als ze loopt te zingen. Van al mijn kinderen. Als de douche niet warm wordt. Ja, en als het regent. Ja, gewoon heel zeg slaap. Ik slaap wel uh, redelijk uh, slecht. Ik kan heel moeilijk in slaap komen. S ochtends natuurlijk school, moet je er heel vroeg weer uit. En dan uh, ja, na een tijdje word je dat een beetje zat. En dan uh, word je een beetje ja, heel moe wakker en chagrijnig. In de ochtend wachten op de bus als het te laat is in de regen. Daar word je chagrijnig van. Als het regent. Omdat je weet dat je dan naar buiten toe moet en dan door die regen heen. Daar kan ik niet tegen. Nou, mensen die altijd zeggen, ik heb een ochtendhumor. Daar eigenlijk. maar Als je zusje je kamer binnenkomt loop om kleren te halen. En dan jou even leuk erbij wakker buikt. Dat is echt allervervelendst. Uh, als mensen liegen. lekker eigenlijk wel. Nou ja, als mensen omheen me zijn. Uh, nou ja, is wel. Soms moet ik altijd rustig wakker worden. Als ik geen goede koffie heb. Nou, ja, ik vind het wel belangrijk, ja. Ja, het slechte weer kan wel mijn humeur uh, beïnvloeden. Regen. Vooral nat aankomen en nat in het trein zitten. Het is vreselijk. Ja, dit weer! Dit weer! Wat een drama! Het is echt niet lekker om zo buiten te staan. Dan zijn we ook nog aan het werk. Ik was vanochtend te laat en daardoor moest ik haasten. En toen ging ik met de fiets in de metro. En toen heb ik bijna een boete gevangen en toen was ik eigenlijk nog later en dat was heel vervelend. Mijn fiets is stuk gereden door een of andere Mongool die van de pont af kwam. Nou, ik had even een moment pesthumeur omdat het uitging met mij, mijn vriend, maar het zit helemaal goed. Waar ik echt een, een pesthumeur van krijg is buschauffeurs met een arrogante houding, dat je eigenlijk wel... Gewoon in je bushokje zitten wachten. Maar dat ze niet, niet stoppen. En daarna, ja, sorry, je was niet te laat met opstaan. Of te, te vroeg met opstaan. Dus dan krijg je gewoon een hekel aan die mensen. Mocht jij nou ook met het verkeerde benen uit bed zijn gestapt. Nog een paar tips. In Eindhoven is het lichtevenement Glow begonnen. In de binnenstad is tot en met 17 november plek gemaakt voor kunstenaars en designers. En haal je lampion maar van zolder, want het is vandaag weer Sint Maarten. Jij mag ook zelf langs de deuren om snoep op te halen. Straks nog een uur start. Nu eerst het NOS Nieuws. B and L.